Ongeveer een derde van Argentinië heeft weer stroom. Het land is, net als buurland Uruguay, getroffen door een enorme stroomstoring. Er was een paar uur in beide landen helemaal geen elektriciteit. Ook delen van Brazilië, Chili en Paraguay zaten zonder stroom. De stroomleverancier zegt dat de oorzaak ligt in het elektrische verbindingssysteem. In Zuid-Amerika is het systeem vrij kwetsbaar vergeleken met Europa. De lijnen daar lopen over enorme afstanden en dat zorgt voor problemen met de stabiliteit. Een Argentijnse minister zegt dat het nog uren zal duren voordat het hele land weer elektriciteit heeft. Nederlandse reders maken zich zorgen over de veiligheid van schepen in de Persische golf. Morgen is er overleg met het ministerie van Defensie over de oplopende spanningen tussen Saoedi-Arabië en Iran. Afgelopen week werden twee tankers geraakt door explosieven. Iran krijgt de schuld, maar dat land ontkent. Het blijft onduidelijk wat er precies is gebeurd. En ook vorige maand was er al een incident bij de Persische Golf. De reders willen weten of het ministerie met een advies komt voor de schepen. Zo heeft Noorwegen de reders opgeroepen de Persische Golf te mijden. In Duitsland is opnieuw iemand aangehouden in verband met de moord op politicus Walter Lübke. Het gaat om een man van 45 die in beeld kwam na DNA-onderzoek. Een Duitse krant meldt dat de verdachte actief is in rechtsextremistische kringen. Lübke was een regionaal bestuurder van de CDU en voorstander van een ruimhartig vreemdelingenbeleid. Hij werd begin deze maand doodgevonden in zijn huis met een schotwond in zijn hoofd. Vorige week zaterdag werd al een bekende van Luepke opgepakt, maar die is weer vrijgelaten. Het weer lokaal kan nog een bui vallen. Vannacht is het droog en helder, minimaal rond 13 graden. Morgen vrijwel overal droog en geregeld zon. En het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. De politie Amsterdam ontving vorig jaar 13.248 telefoontjes over geluidsoverlast. Doe eens lief.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 Op terug bij Peaceful Radio Show 1337 hier op CWM Zandvoort. Nog een uurtje nieuwheidsmuziek. In late uurtjes in dit radiostation. Twee nieuwe werken. We beginnen met Shaco Hachi Music van Rodrigo Rodriguez. En even kijken, waar komt hij ook alweer vandaan? Volgens mij Argentinië woont in Spanje, maar zit veel natuurlijk in.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 W Purple Piano. Oh, no. Chris, thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at ChristopherJamesMusic.net. Is Corey Levine, and you're listening to Peaceful Radio.